Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. GSBW krijgt dit weekend de kans alsnog te promoveren naar de derde klasse. De mannen uit Goorlen gingen afgelopen maandag in de finale ronde van de na-competitie onderuit tegen Verdi, Eveneens een vierde klasse. Het werd 1-4 na verlengingen. De volgende tegenstander is EMK. Trainer Dennis de Bruin zegt dit mogen we niet meer weggeven. Zijn ploeg had de eerste wedstrijd van de finale tegen Werdy in Tilburg met 1-3 gewonnen. De ploeg kon zich definitief naar de derde klasse schieten. Toen het bij rust nog 0-0 stond, leek GSBW op de goede weg. Maar na rust ging het mis. Martijn Stenfurt maakte na een uur de 0-1. Niet veel later volgde de 0-2 van Thijs Schalken. Wat de Tilburgers een voorsprong namen was niet gek. Verdi was de betere partij. In de verlenging maakte Stenvert dan ook de 0-3. Bradley Luiten schonk GSBW nieuwe hoop. Hij krulde een vrije trap vrij binnen, 1-3, maar de 1-4 van Joep Kuipers was de thuisploeg te veel. Weddy was op alle fronten beter, zo erkende de bruin. Binnenkort dus een herkansing van GSBW. De Tilburger Danny Biddy van Drongelen is afgelopen zaterdag overleden. Hij was bekend van Biddy Bookings, een boekingskantoor voor muzikanten en zijn opvallende verschijning in de stad. De 47-jarige met zijn lange krullenbos stond bekend als een bevlogen spraakwaterval. In de jaren 90 was Van Drongele de medeoprichter van de Metal Studentenvereniging in Tilburg, zanger van een trash metalband en festivalorganisator. In de wereld van de hardrock en de heavy metal was het stil afgelopen weekend. Bidi was een oprechte, humorvolle man, al dus rookbeun-directeur Walter Hoeimakers. De politie in de regio Goorle en Riel roept burgers op om tips te geven... ...waar ze meer boa's en wijkagenten en eventueel boswachters willen zien. Ik sprak met de wijkagent en hij legt uit. Nou, wij reageren vaak op meldingen die door burgers gedaan worden. Uh, meldingen die uh, uh, politieinzetten uh, vereisen. Dus uh, meldingen die gedaan worden via 0908, actie 4 of 112. Maar wij vinden als politieorganisatie ook heel belangrijk wat er nou speelt in een dorp en wat er nou leeft. En daarbij uh, is preventief te werk gaan ook iets wat, wat heel belangrijk is. Mensen kunnen deze melding ook al via internet doen. Hè? Wordt daar te weinig gebruik van gemaakt tot op heden? Die melding kan inderdaad gedaan worden via internet. Maar wat wij mooi vinden om te doen is uh, een, een vooraankondiging te doen van, nou, in dit geval is het om 8 juni zijn wij uh, met, uh, uh, met een politieagenten uh, politieagenten aanwezig in Goorlen. En uh, aan de voorkant wordt dus gevraagd, waar wil je ze inzet? En het mooie aan deze actie is dat we het ook gelijk terug kunnen koppelen, want het is status geweest. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Golen van 21 graden. Met af en toe een bui. Komende nacht koelt het af naar 12 tot 10 graden. Ook morgen is een herfstachtige dag. Er is ook weer stormachtige wind. Tot zover het lokale Omroep Golen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorden.nl